Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Nederlandse topatleet Madia G, die was betrapt met drugs... is in Duitsland veroordeeld tot 8,5 jaar cel. De straf is een jaar hoger dan de ijs. Madia G werd op de A3, net over de grens bij Elten... opgepakt met in haar auto ruim 50 kilo ecstasy en crystal meth. Ook had ze 12.000 euro contant bij zich. Haar advocaat zei bij de rechtbank in Kleef... dat ze niet wist dat ze harddrugs bij zich had. G dacht dat het doping was... Ze voelden zich zwaar onder druk gezet door duistere figuren... met contacten in de Nederlandse atletiek en wielrensport. Tweede Kamerleden willen snel uitleg van het kabinet over een luchtaanval... vier jaar geleden in Irak, waarbij 70 doden vielen. Het kabinet erkent dat Nederland verantwoordelijk is voor die luchtaanval. Uit onderzoek van de NOS en NRC bleek twee weken geleden... dat bij de aanval in Hawija een wijk volledig werd verwoest... Het ministerie van Defensie was op de hoogte van burgerslachtoffers, maar verzweeg dit aanvankelijk voor de Kamer, herkent het kabinet in een brief. De minister zegt de burgerslachtoffers te betreuren en wil de mogelijkheid van een fonds om de mensen die daar wonen te helpen onderzoeken. Er is brand in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Hoogmade bij Leiden. Volgens de brandweer is het gebouw niet meer te redden. Bij de Rooms-Katholieke Kerk waren werkzaamheden aan de gang. Volgens de brandweer is de brand ontstaan tijdens het afbranden van verf. De kleine toren van de kerk is ingestort. De grote kan het elk moment begeven. Een raadslid en oud-wethouder van de Bos zijn veroordeeld tot 40 uur taakstraf... voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Ze lekten volgens de rechter twee jaar geleden de naam van de voorkeurskandidaat... voor de burgemeesterspost... Raadslid chef van Krij zat in de Vertrouwenscommissie. Hij gaf de naam door aan toenmalig wethouder Jos van Son... en die gaf de informatie weer door aan anderen. Het weer, af en toe zon, maar ook wat regen of motregen bij een graad of 12. Ook morgen bewolkt, vooral in het noorden regen, tot dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Juronde van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig.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 Ja, we hebben het een en ander te doen, ook in de uur 2, albert En wat gaan we in de uur 2 allemaal doen? Nou, we gaan over een tweetal platen gaan we wellicht weer schakelen met Joop van Est. Want die is voor ons aanwezig tijdens de wedstrijd SV Zandvoort, F.C. is Tussenstand momenteel nog 0-0. En een kwart over drie is het einde van de eerste helft. En dan gaan we nog even weer te schakelen met Joop. Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd houdt pen en papier bij de hand. Want er is van natuurlijk weer van alles te doen. Ondanks het feit dat het zomerseizoen voorbij is in Zandvoort. Dus pen en papier bij de hand om half vier. Verder hebben we nog een item over de boekpresentatie... over de coureur Wim Loos. Die boekpresentatie was afgelopen week. Wim Loos, een coureur, helaas veel te vroeg overleden. Maar Rob Petersen meende toch een mooi boek te presenteren... over het toch korte leven van Wim Loos, een schoolvriend van hem. Uh, verder hebben we nog uh, wat uh, ander uh, los vast nieuws om het zo maar eens te zeggen. Dus ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. En heb je vanmorgen naar onze collega's van Goedemorgen Zandvoort geluisterd? Jazeker. Heb je Karel van Broekhoven gehoord? Klopt. De daar... Rust bij de Kust? Daar gaan we straks ook nog even uh, naar luisteren. Hè? Uiteraard. Klopt goed. Dat interview wat uh, vanmorgen gehouden werd bij uh, onze collega's van Goedemorgen Zandvoort straks in de herhaling. Dat allemaal best. Op zaterdag we zeggen nogmaals een goedemiddag. Heel leuk dat je luistert naar je eigen lokale radio. 24 uur per dag met muziek en informatie. En vergeet vooral de ZM app niet. hè. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu op je telefoon of tablet. <middels> Een goede danceclassic uit de jaren 80 is deze van Dayton. En de Sound of Music en over danceclassics gesproken. Nou, daar hebben we nog wat van, hoor, vandaag. Sanford op zaterdag. Let's <laughs> Zo'n heerlijke dezenklaasje, ik de Can you love somebody? Ja, we proberen contact te krijgen met press daar op Duintjesveld... maar helaas lukt dat op dit moment niet. Bijna het eind van de eerste helft. Op dit moment staat het 0 tegen 1. Dat betekent dat er inmiddels gescoord is door Aalsmeer. Helaas op dit moment een achterstand dus voor SV Sanford daar op Duintjesveld. Ja, en zoals ik al uh, in, uh, bij Zandvoorts Nieuws in het kort mededeelde... Uh, mag het circuit aanstaande maandag weer beginnen met de echte bouwwerkzaamheden... om de Formule 1 in mei mogelijk te maken. Want dat heeft de rechter, zoals ik gezegd had, uh, in Haarlem besloten. Milieuorganisaties vrezen dat er te veel stikstof wordt uitgestoten tijdens de werkzaamheden... en de race zelf. Ze eisen van de rechter dat er beter onderzoek naar gedaan zou moeten worden... Te vergeefs, de rechter vindt dat de vergunning op correcte wijze is verleend door de provincie Noord-Holland. Vanmorgen bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort was de woordvoerder van een van deze milieuorganisaties aanwezig. En dan gaan we naar luisteren. In de persoon van Karel van Broekhoven, hij is voorzitter van de stichting, ben je verdrietig? Nou, teleurgesteld.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 Op de vrijdag, twee uur op de zaterdag en twee uur op de zondag. Uh -huh. Zes uur in totaal. En we hebben nog de Formule 1, 2 en de Formule 3, hè? Voorafgaand aan de, aan de Formule 1. Ja, ja maar dus zondag u, wordt wel een. Je uh... protesteert tegen de Formule 1. En dan praten we in totaal over zes uur geluid op circuit. Nou, plus die Formule 2 en 3, hè? Want dat is, uh, die horen daarbij. Zonder Formule 1 komen die twee ook Maar nog. goed, dan zou het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 Dat gunt hij ze toch ook. Dat ze naar het kunnen met hun equipment. Maar dat heeft hier toch niks mee te maken. Hè? Wij hebben nou, Formule 1. Niet tegen het, ja, het is. Ik kijk even naar het autoverkeer. Parkeerterrein die helemaal vol staan. Ja. Uh, wegen door heemsteden en Bloemendaal. Die vol staan met fiets. Ja. Maar daar heeft hij het allemaal niets mee te maken. Maar dan terug naar het circuit. U zegt uh, dat het... Uh, u gaat, Formule 1 wilt u eventueel toestaan.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 Vier weekenden in het jaar is dat te doen. Dus die, daar hoeven ze zich geen zorgen over te maken. Die UBO-dagen kunnen gewoon doorgaan. Nee, het gaat dus om die 280 niet-UBO-dagen. Uh, uh, en ik zie werkelijk niet waarom zij daar een probleem in zouden hebben. Maar kan dat misschien komen ook omdat... Nou ja, in het begin was het die 100 dagen. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen, in het begin was uw organisatie... Uh, nou ja...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 Nee, ik ben geen liefhebber van autoraces. Maar ook als ik het wel was, zou ik waarschijnlijk zeggen... dit moet niet gebeuren. Bent u met de fiets gekomen hier naartoe? Met de bus. Of het <lacht> regent namelijk. Okay. Was. Anders was ik met de fiets gekomen. <lacht> Dank voor uw komst. Dank voor uw komst. Okay. Dat was hem vanmorgen bij uh, Goedemorgen Stalfoort. Bij onze collega's. De gast Karel van Broekhoven van Rust bij de Kust. Het is dadelijk de gaan. Uh, maar eerst gaan we nog even één plaatje voor je draaien... op deze zaterdag en maandagmiddag. En dat is deze van Wommerk en Wommik. En de teardrops, met erom een plaat uit de jaren 80. Mocht je het leuk vinden om te kijken in onze studio aan de Toolweg 10A en zien hoe Albert Jan aan het werk is en ik er een beetje bij sta, zeg maar hier, dan kijk je via zfm-live.nl. zfm-live.nl kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Drie over half hier, tijd voor de evenementen. Het najaarsconcert van het Zandvoorts Mannenkoor is morgen in de Agatha Kerk aan de Grote Krocht. Het koor verzorgt een concert onder begeleiding van Joop, Joep van den Winden aan een vleugel... met medewerking van een harpkwartet, een djembe-muzikant... en twee jonge Zandvoortse pianotalenten van de muziekschool. De algehele muzikale leiding is morgen in handen van dirigent Arjan van Dijk. Het concert in de Agatha-kerk begint morgen om half drie en, uh, en de kerk gaat om twee uur open. De entree is 10 euro. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Kaashuis Tromp op de Grote Krocht... En BCC bon in de Kerkstraat, nummertje 2A. Uh, gaan we 8 en 9 is er een theatervoorstelling. De Kringloopwinkel in Theater de Krocht. En dat begint om 8 uur. 8 plus 9 november. Theatervoorstelling De Kringloopwinkel. Theater de Krocht. En dat begint om 8 uur. Gaan we naar 10 november. Dan is het weer tijd voor jazz. En wel jazz in Zandvoort met niemand minder dan Rob van Kreeveld. Wie kent hem niet? En uh, na afloop kan men voor 9,50 euro genieten van boerenkool met worst en een dessert. Reserveren is hiervoor wel noodzakelijk. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. En waar is de locatie? Uiteraard, de, de jazzliefhebbers weten het inmiddels wel. Theater de Krocht, Groot Krocht nummertje 41, al hier. En het begint uh, van half drie tot half vijf. Op die 10e november, Jazz in Zandvoort met Rob van Kreeveld. Ook op 10 november is het Jazz in het Café. Elke tweede zondag van de maand in de winter... Jazz in het Café in samenwerking met ClassicJazz.nl. Gratis entree. En dan heb ik het over het Gasthuisplein nummertje 10. En daar is het Wapen van Zandvoort gevestigd. Jazz in het Café elke tweede zondag van de maand in de winter... Jazz in het Café in samenwerking met ClassicJazz.nl. Gratis entree, nogmaals. 10 november voor de eerste keer om 5 uur. Het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein. Dan gaan we naar de 17e. Dan is het tijd voor Classic Concerts, het Symfonieorkest van Haarlem. En dat speelt zich af in de Protestantse Kerk om 3 uur die 17e november. Dan gaan we naar 21 november. Dan is het zogezegd de derde donderdag live bij het Wapen van Zandvoort. Elke derde donderdag van de maand live bij Muziek het Wapen van Zandvoort. Singer-songwriters, akoestisch en semi-akoestische ensembles en meer, veel meer. Op 21 november, om vanaf 8 uur, derde donderdag, live bij het Wapen van Zandvoort. Gasthuisplein nummertje 10. Dan gaan we naar de 22 e Dan is het tijd voor de kinderdisco Sinterklaas. Dat speelt zich allemaal af in pluspunt van 7 uur tot 9 uur. S'avonds op die 22 e november in pluspunt de kinderdisco Sinterklaas van 7 tot 9 uur. Gaan we naar de 23ste. Dan gaan we naar het circuit, want dan is het tijd voor de Zandvoort 500. Dat begint morgens om half 10. Die 23 november, de Zandvoort 500, vormt start van het winterseizoen. En daarmee ook de nieuwe editie van het Winter Endurance Kampioenschap. Dit evenement heeft een gratis entree voor bezoekers. Voor parkeren dient die wel betaald te worden. En meer informatie kunt u natuurlijk uit, uiteraard vinden op de website www.circuitzandvoort.nl www De Zandvoort 500 op 23 november, het officiële start van het winterseizoen. En dan, tot, uh, dan hebben we op de 24e nog een Trooie trilogie, toneel en zang. En dat is een toko-drama Amsterdam. En dat speelt in Theater Krocht en dat begint om half 4, die 24e november. De trooie trilogie. Dan tot slot, 28 november is het tijd voor de regenboogborrel. Het traditionele regenboogborrel in het café Het Wapen van Zandvoort. Van half 6 tot half 8, die 28e november. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En het zit wel bijna weer uh, bij de kerst. Uh, Albert-Jan, dan ga je de kerstplaat alweer horen. Ook uh, bij ZFM uh, natuurlijk. En dan is er ook nog een, een uh, kerst uh, en lifestyle fair... bij uh, Bekenstein. Uh, Landgoed Bekenstein. En uh, daarvoor gaan we volgende week kaarten weggeven. Die kan je gratis uh, gaan, uh, gaan winnen uh, hier uh, bij uh, Zandvoort op zaterdag dat volgende week tussen 2 en 5 uur de kaarten voor de Castle Christmas Fair die zijn dan te winnen. Weer eens uh, terug door een foutenplaat uit de jaren tachtig van uh, Tiffany en I Think We're Alone Now. Ja, het einde van de eerste helft hebben we niet uh, mee kunnen krijgen met uh, Joop en omdat de verbinding helaas niet helemaal lukte. Maar de tweede helft is inmiddels aan de gang en we hebben verbinding. Goedemiddag nogmaals Joop. Ja, Joop, ja, we zijn er inderdaad weer. Ik uh, hoorde jullie absoluut niet uh, voor, voor de rust. en uh, dus nog goed ook eigenlijk, want uh, in de 43e minuut kwam uh, als weer op voorsprong. Niet geheel ongelukkig uh, ging die bal uh, over de eerste molen naar de keeper heen in de uiterste hoek. Ja, en dan telt hij toch, toch uh, 0-1. En dat is een heel kort dag dan voor de, voor de rust natuurlijk. Goed, uh, Sanford is uh, hetzelfde vroeg weer begonnen als voor de rust. En uh, is nu regelmatig op de helft van uh, Aalsmeer te vinden. Dat moet ook wel, want dus, we staan natuurlijk achter. En uh, um, ja... Het is niet echt een wedstrijd waarin je zegt, oh, yes, het gaat echt lekker helemaal niet, maar het, het lukt gewoon niet. Eh, bepaalde zaken, het, het zit er, nou, ik ga het zo zeggen, het zit er geen automatismes in. Dit is natuurlijk ook weer gevoegd met de jongens die, die normaal gesproken misschien dus wel in de tweede spelen en af en toe een, een paar minuten in het eerste. Dus, dus die zijn niet aanwezig op dit moment en dat is erg jammer. Nu gaat het daar over de linkerkant en gaat het dan over de zijlijn via. Via, oh, toch, via, via uh, uh, Rico van der Burg, de verdediger van Zandvoort, en, en mag Aalsmeer van gooien. Aalsmeer dat uh, uh, niet al, al te veel haast maakt, ook logisch. En wel een uh, punt van 2-0 heeft gestaan, maar die bal ging gelukkig naast het doel. En uh, Zandvoort kon toen opgerust ademhalen. Vrij trap nou, voor Zandvoort, een meter of 10, 15 op de helft van Aalsmeer. Aan de zijkant van de deur gaat ze ermee bemoeien. De luchtwachtverzorging van zover die aanwezig is, want het zijn vandaag allemaal kleine mannen eigenlijk, dus het kleine. Uh, niet al voor grote mannen zoals bijvoorbeeld in Jesse Behaan. Dat stond voorin en de bal kan dus ook weggekopt worden door verdediging van Aalsmeer. Zo, uh, dat gaat helemaal terug vanaf de achterlijn naar de keeperverzorging, naar Jesse Molnar. En die brengt de bal weer naar voren toe, naar... Uh, en het hoofd van een verdediger van uh, Aalsmeer gaat over de achterlijn, over de zijlijn en zandvoort mag gaan ingooien. gooien. Aan de uh, linkerkant van het veld. Uh, naar Castine. Nee, uh, uh, daar komen die is de bal uh, is, uh, is de bal kwijt. Dan moet daar gesprint worden door Zandvoort en dat gebeurt dan ook niet. Uh, op de paal! Op de paal! Ah. Het <laughs> schelde heel erg uh, weinig. Ja, uh, ineens was er een uitval van Aalsmeer over de, hun rechterkant. En de, de rechtsachter was sneller dan de, rechtsachter van, de linksachter van Zandvoort. Ik kon de bal voorkrijgen, maar de spits uh, plaatste die bal op de, op de baal. En uh, was Zandvoort uh, ging door het oog van de naald. Soms weer een aanval, een Nijts Berg. Probeer daar iemand te verzwalken. Ja, werkt, hij. dat kan hij ontzettend goed. Het verlies die bal, maar dan gaat hij toch weer erachteraan. En is het daar, even kijken, de Willemkeugen die de bal weg kan werken, maar in de voeten van de verdediger van... Van ALVM. Nu helemaal terug naar de keeper van ALVM. Goed, dat dus is, is een spelletje. We spelen in de achtertuin. Dus dat is nog steeds een graag straks voor meer van deze wedstrijd. Dankjewel Joop Fennis voor uh, dit moment. En uh, ja, we hoorden het juist van Joop. Spannende wedstrijd het was bijna 0-2 geweest. Gelukkig uh, ging je op de paal en uh, ging je er net niet in bij SV Zandvoorts. Heels to the ones that We got.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 Wat een mooie plaat, hè? deze van Maroon 5 en uh, Memories. Ja, 1 november uh, jongstleden. gisteren dus uh, kwam het boek uit over Wim Loos. Ruim 50 jaar nadat de Zandvoortse Wim Loos om het leven kwam bij een crash... presenteerden twee dorpsgenoten een boek over zijn leven. Wim was pas 21 jaar toen hij overleed en was naar verluid de Max Verstappen van toen. Op de begraafplaats aan de Zandvoortse Tollenstraat verzamelde een kleine groep betrokkenen en familieleden van Wim zich... En ze legden een krans op om zijn overlijden in 1967 te herdenken. Een heel mooi moment, al dus, zijn 81-jarige zus Sine Paap. Ze is de enige uit het gezin die nog leeft en geraakt door het eerbetoon. Deze dag zet me wel even weer aan het denken. Onze collega's van NH Nieuws waren erbij ook aanwezig en maakten de volgende reportage. 22 juli 1967 begraaft Zandvoort een van zijn oogappels, Wim Loos. Nog maar 21 jaar oud. Een fataal afgelopen raceongeluk zoals er in die tijd zoveel waren. De Zandvoortse Wim Loos werd als grote belofte voor het racen gezien. Maar hij overleed 52 jaar geleden na een ongeluk op het circuit. Rob Petersen vindt dat de jonge racer een eerbetoon verdient. En hij werkte een jaar lang aan een biografie. Hij is af. Ja, zeker weten. Dit is hem. Ja. Ja, we zijn vreselijk trots op het boek. Het is een heel mooi boek geworden met uh, heel veel fotomateriaal. En uiteraard is het uh, een eerbetoon aan Wim. En uh, nou, daar zijn we gewoon heel blij mee na al die jaren. Betrokkenen en familieleden verzamelden zich vandaag voor de boekpresentatie bij het graf van Wim. Als eerbetoon. Nou dat was heel heel mooi. Ik had het niet verwacht en ik ben daar heel erg blij mee dat het mensen zijn die na al die jaren nog het initiatief nemen om dat te doen. Ja, het is wel een apart moment. Je bent natuurlijk het laatste jaar heel erg bezig geweest met Wim Loos. En dan uiteindelijk heb je dat boek en dan sta je bij het graf. En dat is wel heel bijzonder, ja. Een bijzonder moment dus voor alle betrokkenen. En als iemand een boek verdient, dan is het wel Wim, zo zeggen ze. Hij was 21 en ik kende hem van een kind waan. En het was, ja, het was een held, weet je wel, in, in mijn ogen. En, ja, dat, dat vonden meer mensen. En, ja, hij, hij had Op de een of andere manier ja, was hij een soort toekomstige Max Verstappen, zou je nu zeggen. Maar dat talent heeft hij nooit kunnen ontplooien. Wie weet krijgt hij met dit boek dan toch nog de erkenning die de schrijvers hem willen geven. En uiteindelijk draait het allemaal om, uh, om deze manier. Op de begraafplaats werd iedereen er in ieder geval al even stil van. Ja, natuurlijk raakt dat. Ja, dat is wel. Uh, zet je wel even aan het de denken met alles. Ja. Met dank aan onze collega's van NH Nieuws. Inderdaad, op de begraafplaats Noorderduin kwamen ze te samen bij het graf van Wim Loes. Samvoorts Radio, hoor level 42 en Sons Dorres, ofwel hot water. Inderdaad, wederom een uh, lekkere plaat uit de jaren 80, uh, 80 uit de 80's. We gaan weer naar de Jovenes voetbalwedstrijd van vandaag, SV Samvoort Aalsmeer. En we stonden achter en uh, weten we daar al wat uh, tegen te doen, uh, Joop? Uh, we proberen tegen te doen. Meer kan ik niet zeggen. Ik moet zeggen dat Aalsmeer absoluut niet de mindere uh, van de twee ploegen is. En Samvoort is niet de beste van de twee ploegen. Soms heeft ondertussen gewisseld, twee keer. Uh, Ryan Lammers is er uitgegaan, er is voor in de plaats gekomen Sylvia Soubassie. En uh, Dylan Kreuger is er uitgegaan en Tommy Abenus is zijn vervanger geworden. Ja, uh, hij moet, hij moet iets proberen natuurlijk, het, het lukt niet echt helemaal. En daar, daar gaat mijn meisje bergen, 16 meter, en die werd gewoon stop af en Maar op een lokale manier volgens 50. En dat is toch een hele ervaren man. Ik ken hem al jaren dan moet ik even kijken, want ik, zijn naam ken ik dan niet. Maar die staat zo op mijn papiertje en dat is Peter Baedeker. Hele goede schrijfstuk in mijn ogen. Uh, het is al jaren, het uh, de fouten, uh, en ik vond dat het gewoon in orde was en ons dat het de uh, flight gehanteerd. Zandvoort heeft het moeilijk, uh, zoals ik al zei. Uh, als meer is wat sterker, absoluut. Zandvoort uh, moet wat meer terug. Ook zeker weten, uh, ja, je liest gewoon natuurlijk aan van het spelers uh, van het automatisme hoe goed de Zandvoort is nu in bal bezit. Aan de rechterkant van het veld. De veld tenminste, voor Zandvoort nog eens in En uh, daar kruist de Vries. Nee, de komen de Gielsen op. gaat dan proberen die man te verseren en de tweede man die pakt die bal op en de weer kan die bal naar voren transporteren. Waar <coughs> de Zandvoort de bal alweer uh, kwijt is. Nu naar Rico van den Burg. Ja, die kan er wat mee. Goed zo, prima. Hier is, het, hier is die molenaar. molenaar. Ver weg die bal. En die wordt heel simpel gepakt door Aalsweer. Naar de nice Castille. Castille, geeft die lieve bal op Luisterberg. Dan moet die keeper dus helemaal zijn stafregel uit. Want die bal die kwam verkeerd terecht terecht. Dat betreft voor hem. En uh, opnieuw is Aalsweer in het zit En is men nu op de helft van Zandvoort ondertussen. En daar wordt geplacht voor bij de spel. Uh, niet gefloten, blijkbaar. Men is het ook niet mee eens. Ook dat is duidelijk te horen. Tenminste, ik weet niet of jij, jullie dat horen Rob. Maar uh, De, de zit nam het signaal in ieder geval over van uh, Tom Loos, de assistent scheidsritten van Zandvoort. Goed, Zandvoort nu diepe bal op berg. Berg naar uh, uh, Koen Magielsen, aan uh, de rechterkant van het veld. Magielsen. Wat kan hij ermee doen? Niks. Hij kan er niks mee doen. Er is geen beweging. Daar staat perspectief buiten het veld. Wordt gevlacht. Hoeft niet voor geploofd te worden, want de keeper van A.C. heeft de bal en neemt absoluut de tijd om die bal weer in het spel te gaan brengen. Goed, spelen, 70ste minuut. 0-1. Het is echt op de Nederlandse rekening van alweer. Oké, okay, nou jij houdt uh, de wedstrijd voor ons in de gaten. Dankjewel voor dit moment, uh, Joop Nes. En zometeen in het uh, volgende uur, de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag, komen we uiteraard weer bij Joop Nes uh, terug. Mocht er gescoord worden en anders zo rond en nabij kwart over vier. Zo rond het einde van deze wedstrijd van vandaag. 0-1 is op dit moment nog steeds de stand daar op Duintenspeld.